Sublime. No! The kids, I'm running on by. Got that girl in a summer dress with the sunshine smile. And hear the birds, They're whistling in the trees. Oh, it's like they know how I feel. I'm busy be watching the world, sit at the side of the curb. Busy be watching the world singing Left my home and I flew east over North Sea Life's just beginning, I'm breaking free yeah, On the nice streets with the sun on my back Sometimes.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 18 plus speelbus. Ja! Serieus! 7, 7, oh. 7, 7, oh, wat een geld! Achtertuigen, wat verdikken me. Ben jij de volgende pascode loterij winnaar? Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Wat? Suikervrije suikerspinnen. Nee. Proteïne shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne. Lekker bezig. Mielner. Met 463,9 miljoen heeft de Postcode Loterij dit jaar meer prijs en cadeaus dan ooit. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust. De kunst van ultiem slaapcomfort. Die beheerst Poelman al generaties lang. De matrassen en boxsprings handgemaakt met finesse. En hoogwaardige materialen voor ondersteuning op maat en een nachtrust die in de zevende hemel laat zijn. Ervaar het meesterlijke vakmanschap bij uw poelman dealer Het zijn de giga-deals bij Simpel. Zo krijg je nu 30 gig en 250 belminuten voor maar 5 euro. Bestel snel op simpel.nl. Ontvang nu een bedtextielpakket ter waarde van 500 euro... bij een Poolman boxspringset.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 Morgen. Er was deze jaarwisseling ongekend veel geweld tegen hulpverleners, zeggen twee politiebonden. Volgens hen zijn politiemensen, maar ook boa's bekogeld met vuurwerk. Onacceptabel vinden ze. Vuurwerk heeft vannacht twee mensen het leven gekost. Eerst kwam iemand om in Nijmegen, later in de nacht overleefde ook iemand in Aalsmeer een ongeluk met vuurwerk niet. Wat er fout ging is niet duidelijk. En in Amsterdam is de brandweer nog altijd druk bezig met het bluswerk aan de Vondelkerk. Die vloog vannacht in brand en de veiligheidsregio is bang dat de kerk niet meer te redden is. Sublime weer. In het hele land vallen buien, de westenwind neemt de kracht toe... en in het noordwesten is er kans op zware windstoten. Het wordt rond de 5 graden. De beste funk, soul en R&B. Of Sublime. Lime, your soulmate.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 Tempoor. The future of sleep is hier. Profiteer nu van 15% korting. Ga naar de winkel of tempoor.nl. Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. Ja, dat hoor je goed. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijspot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. Belastingvrij.